met het NOS Journaal. De Britse premier Cameron wil intensiever samenwerken met de Verenigde Staten en andere bondgenoten in de strijd tegen Islamitische staat. In een gesprek met een Amerikaanse televisiezender zei hij dat het kalifaat moet worden vernietigd, zowel in Irak als in Syrië. Deze week werd bekend dat de Britten hadden meegedaan aan bombardementen in Syrië, hoewel ze formeel alleen doelen aanvallen in Irak. Morgen houdt Cameron een toespraak waarin hij vermoedelijk met een plan komt om radicalisering en extremisme onder islamitische jongeren aan te pakken. In Gaza stad zijn twee mensen gewond geraakt bij explosies. De aanslagen waren vlak na elkaar bij geparkeerde auto's van leiders van Hamas. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeheist, maar mogelijk zit islamitische staat erachter. Een ooggetuige zag op de plek van de explosies een vlag van de terreurbeweging.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 De inspectie vindt dat gemeenten meer moeten doen om te voorkomen dat de jongeren buitenspel blijven staan. Sebastian Langeveld heeft de Tour de France verlaten. De renner van Cannondale Garmin is ziek. Langeveld stapte vanochtend nog wel op de fiets, maar hij was toen al niet fit en moest vroeg in de koers lossen. Langeveld stond 170ste in het klassement. Hij is de vierde Nederlander die de Tour de France heeft verlaten.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 Ze. ze waren enorm populair in de jaren 80 onder meer met de single The Rhythm of the Night. En dit was ook een hitje van ze. Jawel, bij de disco uh, liefhebbers zeker wel bekend. Je hoorde, you wear it well, zo begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele middag. De zon schijnt lekker in Zandvoort. En wij zitten in de studio aan de tolweg Tina met uur 2 en daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard luisteraars, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda...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 Ik heb stiekem met je gedanst Ik hoop dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst Hey, wilde zomers muziek al met jou? Dan krijg je het ook, hè? Ja. Heb ik weer mijn zin? Ja, nou heb je zeker je zin. de de zoekmachine, dat was uh, Maldon. Ja, ik zei het al uh, in de opening uh, om twee uur. Er zijn drie, drie grote sportevenementen vandaag. Nogmaals de Davis Cup Nederland. Waar Nederland goede uitzicht heeft op het halen van een promotieplaats naar de wereldgroep. En natuurlijk de 15e etappe van de Tour de France. Maar er is nog een groot sportevenement aan de gang. En dan hebben we het over het Britse Open. En dat is we hebben het over golf. En uh, ja, er is hetzelfde als bijvoorbeeld bij de kenner. Stel dat windkracht 10 is. He, ja. Kahneman, dan is het, valt dat niet te spelen. Want die bal die blijft niet stil liggen. Nou, Dat hebben ze in de zaterdag ook gehad uh, daar uh, bij de Britse Open. Dus het spel was toen uh, stilgelegd.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 So say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 Sip down and take a drink and fill your water tank.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 Stop.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 Lijkt me zien wel goed, cool, dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als meer. Niet...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 Vooraf, terwijl ik nu alleen maar denk aan Want zij is heel mijn wereld <middels> Het cool, je weet wat ik voel. Jij als muziek, dus laat je zien wat ik doe. Ik neem je mee. mee eh, eh, eh. Nou, het is wel heel opvallend he, dat Parijs eh, heel populair eh, eh, is in, uh, eh, eh, in de plaatjes van de, de Nederlanders. Eh, Heb ik Kenny B met Parijs? En hij gaat naar Rome of Parijs. Het is allemaal weer Parijs. Een Tour de France natuurlijk, die we ook volgen vandaag bij Salford op zondag.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 De entree bedraagt 2,25 euro en kinderen onder de 18 jaar gratis. En de, de tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met 16 augustus. En uh, bent u van uh, lekker aan het wandelen, strandwandeling gemaakt?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 Op het badhuisplein en de aangegrenzende boulevard is dit jaar geen kermis meer in de vorm van de afgelopen jaren. Maar er is een uh, heuze Kids Fun World met leuke attracties voor kinderen en ter afsluiting Vuurwerk! Juist, Rob. Heb je het niet gehoord gisteren? Jij hebt het gehoord, hè? Ja, duidelijk. Was hoor. leuk, hè? Ja, was leuk. Ja, helemaal goed. Dus Kids Fun World, uh, schroom niet met uw kinderen naar het badhuisplein uh, te gaan, want daar vindt deze activiteit plaats.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 Dat allemaal op 26 juli vanaf 9 uur s morgens tot 4 uur s middags. En waar? Op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester op nummertje 108. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan en wil je het evenementen nalezen? Download dan gewoon even de CFM app. En hier is the real thing and you to me or everything.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 Ja, en we gaan het weer even hebben over de Tour de France... want die volgen we vandaag uiteraard bij Zonvoort op zondag. Ja, de, zoals gezegd, de 15e etappe. Met momenteel uh, aan de voet van de laatste call van de tweede categorie. De laatste call voor vandaag en daarna wordt het vlak richting Valence... Uh, we hebben een kopgroep van negen renners... waaronder Pino, Sagan uh, uh, en natuurlijk Hensjedal zit er ook bij. En Bak zit erbij en Rogers zit erbij. En op 1.33 het peloton onder, leiding, onder aanvoering van Perrault. Dus uh, we naderen het einde met nog 65 kilometer te gaan. Tot zover. En hier is Mai Tai.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 Dus pak je radio. het Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. Heel veel zonnige muziek onderweg. Waaronder Des van Chic en Nou Rogers. Iris Albi. Dair. Into the disco scene. En dan zeggen mensen wel eens tegen mij, Albertje, van Rob, hou nou eens op met die muziek uit de jaren 80. <laughs> nee hoor niet doen. Nee hoor niet doen, want het komt gewoon weer terug. Hè. You're the chic and now rogers, and I'll be there. Hun nieuwe single. We gaan het weer hebben over tennis. Ja, en wel de Davis Cup team Nederland verslaat Oostenrijk de Nederlandse tennissers...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 Elton John heb ik al gedraaid, maar toen was het met Blue. En nou komt zo solo nog een keertje langs. Hier is hij met I Guess That's Why you call it The Blues. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me. I could honestly say that things can only get better. it En I guess that's why they call it the blues. Tot zo na het nieuws. En weer van 4 uur voor 3 uur van dit programma Zandvoort op Zondag.